Als ik ben jouw de beste, grootste pers. ik de beste, gaafste, koelste, hipste, liefste, vetste, fijns, slimste en de aller, allerbeste die ik ken. Jij zo stabiel, dus ik een beetje gek omdat jij nooit zoveel zet. Voor ik een heel gesprek door jouw serieuze ogen.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 maar als jou ben ik de beste, haast, de koelste, de heetste, stoerste, liefste, de beste, bij de slechtste. Met de allerleukste die ik ken. En ik ken veel mensen, heel veel mensen. Leuke mensen, mooie mensen, zwakke mensen, ik ben mensen. Recommendation. Showing eigenlijk